Die twee landen hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete internetbank iSafe. Als de deal niet doorgaat, moeten de landen bij de rechter een regeling treffen. In Ivoorkust heeft zittend president Bakbo een tegenaanval uitgevoerd op het hotel waar de gekozen president Wattera al vier maanden zit. Het is niet duidelijk of hij er ook was tijdens de aanval. Volgens de VN raakte niemand gewond. Bakbo wordt al een week omsingeld in Abidjan... maar hij weigert zich nog altijd over te geven. Het weer droog en in het noorden kans op mist. Het wordt een zonnige dag met temperaturen tussen de 14 en de 21 graden. Dit was het NOS journaal Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4-7. Het is bijna drie minuten over zes. Dit is 4-7 op deze zondagochtend. Zondag. Gamen. Gamen. Ja. Ja, eigenlijk wel. Zondag wel. Uitslapen. Uh, ook gamen. Met mijn vriendin chillen. vrienden chillen. Ja, dat, dat is het wel, ja. Uh, handballen. Ja, handballen. En... Uh... Hardlopen, Meestal gewoon lekker sporten. Ik denk dat je beter kunt gaan handballen en lekker kunt gaan sporten dan uh, gamen. Want het wordt een hele mooie dag als je op buienradar.nl kijkt. Dan zie je een heleboel rode vlekjes. Ik weet eigenlijk niet wat die rode vlekjes zijn. Maar het is gelukkig allemaal boven zee. Dus maakt het uit. Voor de rest wordt het een hele mooie stralende dag. 21 graden hoorde ik net. meneer van Braak zeggen. Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goeiemorgen. Goedemorgen, Luc. Met Ferdinand als een buks op deze... Vroeger zondagochtend. We schrijven 10 april 2011. En als we de weergoden mogen geloven, wordt het vandaag een mooie dag. Maar de realiteit is anders. Hmm. 39 jaar geleden, Luc, in 72 in januari, hadden we Bloody Sunday. Gisteren, 9 april 2011, was het in Nederland Bloody Saturday. No. Mijn welgemene condolences aan diegenen die een geliefde verloren op een mooie zaterdagmiddag in de Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Triest, heel triest wat er gisteren gebeurde in dit land. Zeker, we hebben het er nog helemaal niet over gehad, uh, deze uitzending. Maar het is een, uh, hoe heb, je, heb jij het een beetje meegemaakt? Wanneer hoorde je het? Um, ik was rond kwart voor drie uh, in de middag thuis Luc en ik doe de radio aan. Je weet het, hè, het is Ferdinand. Dus dan gaat gelijk de radio aan. Dan zit ik even uit te rusten. Want later op de middag had ik mijn voetbalwedstrijdje. Maar goed, en ja. dan hoor ik iemand praten op de radio over doden. Over uh, ja, weet je, met alles eromheen. Maar ik denk van nou ja, het is, het is een oude opname. Het is nieuw. Het ja. kan nieuw zijn, ergens. Weet je. Maar je denkt er niet aan. Maar ik bleef luisteren, weet je. En op een gegeven moment. Uh, was hij uitgesproken. Toen zei verslaggever van, uh, ja, dit is wat er vanmiddag gebeurd is in Alfa Weet je, toen ja, ik stond gelijk op. Yo, ik denk, wat, wat is er gebeurd in het land? Mijn vrouw was boven. Je loopt naar boven toe. We kijken elkaar aan. En ze zegt van, Ferdinand, uh, ja, de realiteit is hard. Het zijn feiten. Dat zijn dingen die gebeuren. Kijk, en dan ga je beseffen, weet je. Dan, dan ga je het nieuws volgen. Tot het moment dat ik met, met uh, de, die jongens had opgehaald om naar die zaal te gaan waar uh, onze wedstrijd speelden En daar is er ook over gesproken onderweg. En na nou, die wedstrijd. Weet je, uh, Luc, uh, daar zijn geen woorden voor de vraag uh, waarom zal in het ongewis blijven en we gaan een week in met zoveel vragen, et cetera. Ja. Alles eromheen. Uh, bizar. En ik hoop dat er ook wat antwoorden op kunnen komen. Nou, dat kan vandaag gebeuren. De hele dag uh, is het waarschijnlijk in het nieuws ook te volgen op nms.nl... en hier natuurlijk op Radio 1. Ja. Uh, laten we het even over voetbal gaan hebben. Op de achtergrond hoor je Arthur Adam lekker soundchecken. Die gaat zo meteen hier live spelen, uh, Ferdinand. Dus, uh, dus blijf daarvoor luisteren. Zeker. Uh, hij is nu nog even aan het warm draaien. Dus dat, uh, dat gaat ook allemaal even tussendoor. Uh, voetbal, oi, oi, oi. Ferdinand, ik heb echt... Het was, uh, het was uh, donderdag. Ja, ik, had, ik had geen leuke avond hoor. Ik heb aan je gedacht, Luc, op uh, donderdagavond. Ik uh, zei het hier nog thuis. Ik zeg, ja, voor Luc is het geen leuke avond. Want nee. uh, ja, als we het heel kort mogen houden wat we afgelopen week gezien hebben... even dus na de, de, de, de, de twee dagen ervoor, Champions League. Een goede wedstrijd hoor. Ik denk aan, aan, aan de Real tegen de Spurs. Ja. We hebben daarna nog gehad in Chelsea, we hebben gehad, uh, ja, die spelen tegen Man United, Barcelona, noem maar op. En ja, die, die, die, die, uh, die nederlaag van, van uh, internationaal, hè, tegen Schalke, die, Schalke die gewoon uh, met 5-2 eroverheen gaat. Maar goed, uh... We hebben dan de donderdag de twee Nederlandse ploegen, ja, PSV, Twente, Luc, Als je het goed gaat bekijken, joh. Het... Beide clubs hadden op dit podium in zo'n wedstrijd uh, niets, niets in te brengen. Nee. Ja, er waren mogelijkheden, Luc. Er, uh, er zijn kansen geweest, maar als je het nuchter gaat bekijken als voetbalkenner of geen voetbalkenner, dan weet je al, en dan kan je de rekening opmaken de komende donderdag. Er zal toch, ja, we hebben zoveel werkwonter gehad. Joh. Het, het, blijft, het blijft voetbal. Maar... Maar ik dacht dus echt die, dat eerste kwartier dacht ik heel even van, nou, weet je wat... Uh, het zou zomaar eens kunnen dat Twente hier uh, een, een stunt gaat uithalen. Dat, uh, dat ze zo in die, in die uh, vibe zitten van, uh, van goed voetbal... dat ze denken van, nou, we gaan er gewoon voor. Maar dat echt na een kwartier ging het mis, joh. Oh. Het, ging, ja, het ging helemaal mis. Kijk, uh, Villarreal is een, is een gelauterde ploeg. is een geslepen ploeg. We hebben het al een keer eerder in de uitzending gehad. Het is een, het is een, ja, die spelen heel, heel goed voetbal. Maar ja, Twente, Twente die, die, die is hier uh, in Nederland dan heel goed Kijk, maar weet je wat het is? Het, het, het, niveau op dat moment. En dan zit je naar zo'n wedstrijd te kijken, weet je. En dan denk je van, je zegt, geeft het ook aan van, in een kwartier denk je van we gaan het erin, we kunnen iets hier doen, weet je. Maar later liet het helemaal fout, joh. En uh, Villarreal, die, die balsten eroverheen. En die wedstrijd, uh, de PSV, Beffica, die heb ik dan gezien, weet je. Ik denk van, ook ja nou, daar, daar ging het helemaal verkeerd, joh. Dat, dat, dat de PSV had ook niets in te brengen. Mm. Bevica, een, een, het is niet meer dat Beffica, wat wij van vroeger uh, kennen. Maar, maar goed, ze uh, hebben een paar spelers, joh. Ik denk aan Pablo Aymar en, en Saviezan Fiora e di spezzere di di Twee backs daarachter. Het is een goede ploeg. En ja. nogmaals, Luc, het is, het is, ik denk dat het licht uit is voor de, de Nederlandse clubs op het uh, Europese podium. En uh, ja, zo moeten wij de clubs moeten gaan denken aan het volgende seizoen. Daar zit er niet in. Ja, en, uh, en de competitie natuurlijk, die loopt nog steeds door. Uh, uh, gelukkig. En daar ook, het zijn allemaal bizarre uitslagen. Vandaag heeft, uh, of gisteren dus heeft, uh, heeft Herakles bijvoorbeeld gewonnen van Willem II met 6, 2 met 6-2. Dat zijn er van die uitslagen. Dat lijkt, dat lijkt, wel, dat lijkt haast wel handbal. Ja, als je het zo zegt, uh, absoluut. Uh, vrijdagavond hadden we de AZ tegen NAC en daar uh, was het gelijk. Uh, uh. Ado Vitesse, ja, de, de residentie staat op zijn kop, Luc. Want ja. Ado wint met 1-0 start. u op de vierde plaats. Ik hoorde van de Brom gisteravond. Het is allemaal euforie, Maar goed, <laughs> je gaf dan Heracles Herakles tegen Willem II in Tilburg. Uh, 6-2 voor uh, Herakles. Ja, een klinkende uitslag. Het lijkt wel korfbal. Ja. Uh, we hebben Excelsior ja. tegen de graafschap gehad. Uh, ja, die, die eindigde zoals het begon en de fanloze voetbalvereniging die kreeg uh, Nek op bezoek en ja Nek die ging eroverheen overheen met, uh, met de 4 en, yeah. ja, en vanmiddag, uh, vanmiddag hebben we dan Twente die aan de bak gaat uh, die, die, die speelt thuis in de Grosveste tegen uh, Roda we hebben in de hoofdstad uh, de AFC Ajax tegen uh, Groningen een week waar het heel rustig was rond Ajax maar dat wil niet zeggen dat de problemen daar zijn opgelost dus ik wacht deze week af mm -hmm. We hebben in de Domstad Luc, daar komt hij vanmiddag om half drie, de plaatselijke SV tegen Mario Been en de Zijnen. Ga je kijken? Uh, nee, oh. ik ga niet naar het stadion, Luc. Als radioman ben ik thuis gekluisterd aan de radio. Maar oh ja. weet je, uh, de afgelopen twee keer, of jij heeft weer averij opgelopen. Ik wil niet zeggen voor de hoeveelste keer. Dus ik hou mijn hard vast. Ik hoop, ik hoop op een punt, Luc. Winst zal heel goed zijn. Ja. Ja, ik heb Mario Benen vorige week gehoord. Uh, na Zet Feyenoord. Die, Feyenoord die heeft goed gespeeld. Die jongens hebben zijn best gedaan. Tegen Roda was het ook hetzelfde verhaal. Luc, het gaat om de. ...punten en als je die niet haalt... ...dan kan Feyenoord vanmiddag een berenwedstrijd spelen... Joh. ...maar als die punten hier in de Domstad blijven... ...wat heb je eraan? wat koop je ervoor... ...er komen nog wat wedstrijden aan, er komen er nog vier aan... ...PSV gaat volgende week op bezoek... ...of de week erna, sorry... ...ze hebben volgende week Willem II... ...weet je wat het is, het zijn allemaal wedstrijden die eraan komen... ...en voor Feyenoord, ik zei het vorige week... ...hoe hard het ook klinkt om dit te zeggen als Feyenoord supporter... ...het licht is ook daaruit uit en over... Ja. ...en we hebben om half één hebben we... PSV tegen Heerenveen in, ja, in de lichtstad. Ja, en dat, uh, nou ja, dat zijn wel belangrijke wedstrijden natuurlijk. Want het gaat nu uh, vooral nog om het kampioenschap. Tenminste uh, voor deze ploegen. Twente die doet ook nog mee voor de beker. Maar PSV die kan eigenlijk alleen nog maar kampioen worden. PSV, die kan alleen nog maar kampioen worden, maar ja, ik zei het zo dat al, er zijn vier wedstrijden en let, let vooral op Ajax. Want kijk, als Twente vanmiddag, uh, dat, als het daar verkeerd gaat in die en, ja, dan kan je zeggen, als Ajax weer Twente verliest, weet je wel, dan ga je ja. een rekensommetje, dan gaan die een rekenmachine erbij, dan gaan we weer met z'n allen zitten rekenen. En niet te vergeten dat op de laatste speeldag, als ik het goed heb, hebben we nog altijd Ajax tegen Twente. Dus jij denkt dus toch dat, dat, dat Ajax nog wel een kans kan maken op het, op het kampioenschap? Dat zou zeker kunnen, goed. als vanmiddag die andere tegen Averij oplopen, ja, hè, die twee en... die erboven staan. En, en weet je wat het ook is? Het is, het is oh, ik denk dat we weer naar een heel raar slot gaan, hè, wat ik zo net al zei. We hebben op de laatste speeldag, hebben we het Ajax-Twente. Daar kan het ook beslist worden, hoor. Ja. Maar goed, um, het is voor PSV en Twente is het vanmiddag, ik wil niet zeggen omschakelen, maar die zullen toch even met een hoek terugkijken naar wat er de afgelopen donderdag is gebeurd. En ik denk voor Rutte, zoals voor Predom, dat ze toch behoorlijk hebben ingesproken op die jongens en dat er goed getraind is. Absoluut, want het zijn, ja, het zijn hier Nederland topclubs, en die, die, die, die, die, die moeten er vanmiddag weer staan, joh? Ja. die jongens moeten er staan en die moeten er ook voor gaan. En even kopje, um, uh, de, uh, de Europese avontuur is zo goed als voorbij, maar ja, je moet wel even je schakel omzetten om weer, ik uh, bedoel, Twente kan bijvoorbeeld nog de dubbel pakken. Dat kunnen ze uh, uh, zeker en ik denk ook dat ze daarvoor uh, zullen gaan. Uh, maar nogmaals, kijk, alle drie, hoor. Het, het zijn allemaal goede ploegen, goede spelers, weet je wel. En nogmaals, ik, ik verwacht een, een heel spannend uh, slot, uh, offensief. Ferdinand, ik wens je een, uh, een fijne dag. Uh, Volgend nieuws, dat zal al tragisch zijn, maar hoop dat je ook nog een beetje kan genieten van het voetbal en van uh, het lekkere weer deze dag. Zeker, het wordt een mooie zondag. Bedankt de groeten aan de redactie en... Hele mooie zondag voor jullie. allen en tot de volgende week. Dag. Nieuwsingel van Fits en de Tantrums, Dear Mr. President. Um, nou, het is tijd voor de nieuwe plug. En zoals elke week hoor je drie diertjes die jou komen vertellen... wat je deze morgen gehoord moet hebben op het gebied van muziek. Dit is de plug van 10 april. Ik ben Jan Willem Roodbeen. Ik presenteer iedere werkdag tussen 2 en 4 de Roodshow bij de Avro op Radio 2. Nou, met dit weer is mijn tip een absolute lenteplaat. En er zijn heel veel lenteliedjes, maar eentje springt er absoluut bovenuit. You left me so damn lonely, zijn vader is Italiaans, zijn moeder is Iers, dat doet er allemaal verder niet toe. Het gaat om het liedje en dat liedje is zo aanstekelijk. No, no, no, no, no, no. Is zijn naam is Julian Peretta, het liedje heet Wonder Why, de lentehit van 2011, als het aan mij ligt. Ik ben Winfried Bajens van Radio 6, onder andere. I've been all the of my room. Ik kom deze week met een echte jazzplaat en ik weet dat ik daarmee ga winnen. Dat weet ik alvast zeker, want het is namelijk een ongelooflijke stem die direct en hard binnenkomt bij iedereen. Tijdens de Zwarte Lijst bij Radio 6 heb ik hem voor de televisieuitzending ook getipt. En toen was hij trending topic voor anderhalf uur. En dat heeft niks met mij te maken. Dat had echt te maken met het geweldige liedje wat hij ook heeft geschreven. Maar je moet er even het plaatje bij bedenken. Het is een beetje een jongen die je zo van de straat zou kunnen plukken. Die op de hoek ergens euh, nou ja, staat te zingen. Hij heeft een soort bivakmuts op, altijd. Ook op het podium. Een soort thermo-bivakmuts. En een jas aan, altijd. Hij heeft iets aan zijn huid. Dat is de reden waarom hij zich zo uitdost. grip on the illusion that I lost you. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Want het is namelijk gewoon een prachtige, prachtige, prachtige zanger: Illusion Gregory Porter. Uh, hallo, Giel hier van de Radio 3FM. Ik vind dat je gewoon moet gaan voor ja, de beste plaats van het moment uiteraard. Maar ook een dame die het wel kan gebruiken. I know you've been lying, boy. Every single word you say. It's the way your lips. Ze bereikte vrijdag, de legendarische leeftijd van 36 jaar, en moest vervolgens in mijn programma vertellen hoe heftig het was dat haar ex friter zo ontzettend bedrogen had. En daar kan je heel erg om gaan piepen, en dat deed ze ook wel een beetje, maar je kan het vooral ook uiten in muziek. Natuurlijk heb ik het over Anouk. Deep, down and dirty. And that's what it is. Het is gewoon echt een berentrek. Vernieuwend en echt vanuit de ziel. een drukte van belang hier in de studio. Maar welke plaat wil je horen gewoon deze ochtend om even lekker wakker te worden? Laat het ons weten. 47apenstaatbnn.nl Is dat de plaat van Jan-Willem Roodbeen? Gillian Peretta met Wonder Why? Winfried Bajens van Radio 6 ging voor Gregory Porter met Illusions? Of wil je toch die nieuwe single van Anouk horen, omdat ze onze steun zo nodig heeft? Giel Beelen koos daarvoor. Down and Dirty zo heet de nieuwe plaat. Welke wil je horen? 47apenstaatbnn.nl Dus 47apenstaatbnn.nl BNN.nl Ja, en waarom is het dan zo druk? Nou, dat is dus omdat Arthur Adem hier in de studio is. Arthur, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een, het is een bijzonder, uh, bijzonder project. We gaan het er zo allemaal over hebben. Maar eerst willen we moeten even weten natuurlijk wie jij bent, wat jij doet en wat jij kan. Dus uh, speel een liedje van jezelf. Happy Hangover. Tof. Mm.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 all day Me and my happy hangover You and your As long as we don't move Die out by so Don't let the shadows Fill your head When you're beside me Oh, let's stay in bed All day Me and my happy Ik hang oh Ik durf bijna geen adem te halen uit u, jeetje, yeah. Ja, he, dat nou, is goed. Ja, dat is, dat is ja. goed hoor, dat is goed Tof. inderdaad. Je je Hangover uit uw adem hier in de studio. Ja, de, ik doe geen applausje, want dat vind ik altijd zo lullig klinken. In je eentje, maar prachtig zeg. Mooi hoor, heel mooi. Um, we hebben een projectje bedacht. Oh. Um, met onder andere Even, die loopt hier net de studio uit. Die heeft jou lopen filmen. Dat komt allemaal volgende week op de website te staan. Uh, en we hebben jou gevraagd om daar aan mee te doen... Um, ja, Er zit niet echt een naam achter het project, maar we vonden een. Het uh, uh, vond een, een, een zwerver in de trein. Ja, die kwam die tegen. En die speelde een liedje, heeft die opgenomen, een paar fragmentjes van. En toen dachten we, daar moeten we iemand bij, uh, daar moeten we iemand bij, uh, bij vinden die daar een echt liedje van kan gaan maken. Nou, en toen uh, uh, gingen we stemmen en eigenlijk iedereen koos voor Artu Adam. Dus uh, toen kwamen we vrij snel bij jou uit. Uh, en jij wilde dat doen en zo zijn we een beetje bij elkaar gekomen. Jij hebt een liedje gemaakt rondom die fragmenten. wat we op hebben genomen van de zwerver in de trein. Yes. Dat klopt, hè? Ja. Goed, daarover gaan we zo meteen verder praten. Eerst even, wie, wie ben je eigenlijk, Arthur Adam? Zijn mensen die je nog niet kennen? Nee. Uh, nou, uh, zoals ik al eerder ook met een interview met Evert uh, zei... Uh, ik ben een, uh, een joch van 31 met een baard. <laughs> uh, geboren en getogen tukker. Uh, en ook nu weer in de gemeente Enschede woonachtig. Eh... Uh, dat, ja, wat, ik, en ik ben muzikant. Ik maak ja. liedjes. Nou. Ik ben liedjesschrijver en ik speel allerlei instrumenten om die liedjes uit te voeren. En ik mag er nog bij zingen ook. Ja, nou, ik ben blij dat je geboren en getogen drukker bent. Dat ben ik ook, dat kan mooi uit. Toch Ja, precies. <laughs> toch, je woonde vroeger in Amsterdam. Je hebt daar gestudeerd. Ja. En eh, dat lijkt me het. Ik bedoel, als je toch ergens moet wonen als singer-songwriter, dan moet je in Amsterdam zijn. Ja, maar dan voor de connecties of voor de... Nou, de gewoon, daar amasfeer. gebeurt het toch, zou je zeggen. Dat, en toch verhuis jij terug naar Glandenbrug. Nou ja, nou goed, ik, ben, ik ben niet geboren en getogen naar Brugge nee. maar ik woonde toevallig omdat daar een mooi huis stond. Ja. Um, maar ja, in, ik heb in Amsterdam heb ik 12,5 jaar gewoond. Van mijn zeventiende tot uh, uh, ongeveer negen maanden terug, en toen was ik dertig. Uh, ja. En uh, ja, ik heb het daar heel erg leuk gevonden: heel veel mensen leren kennen, heel veel muziek gemaakt maar gewoon de, de stad inspireerde mij niet meer en begon me een beetje tegen te staan niet zozeer vanwege Amsterdam of zo, maar ik ben helemaal geen stadsmens. daar kwam ik steeds meer achter. Okay. Ik miste gewoon het de rust. naar naar een bos kunnen gaan. ja dat soort dingen. dan ja. niet een aangelegd parkbos, maar gewoon echt buiten. ja. nu speel je hier uh, Happy Hangover. is een beetje een, ja, het klonk lekker jazzy, rustig, singer songwriter. zijn dat een beetje de dingen die bij jou passen? ook ja ja ik uh, Laat me door van alles inspireren. En ik doe niet echt aan hokjes of zo. Dus, uh, Oké, okay, je doet maar wat. Ja, zo kun je het eigenlijk wel ja, zien. Uh, <laughs> alleen op de goede manier. Uh, ja, dat, dat is een beetje mijn insteekje. Ja. Ja. Zometeen gaan we je liedje horen, uh, wat je hebt gemaakt. Uh, is er een naam voor het plaatje eigenlijk? Uh, ja, uh, de titel uh, wordt uh, Maar ik dwaal af. Ja. Yeah. Uh, en het gekke is nu... Ja, ik weet niet of ik dan al te veel uh, tippen van sluiers uh, oplicht. Maar... Uh, ik heb al een opname, ben ik bezig geweest, ook voor jullie programma, ja. om een echte studioopname daarvan te maken. En die is uh, gitaarloos. Oh. Uh, ik speel wel alle andere instrumenten daar. Ja. Uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar nu ben ik in mijn eentje en kan ik dus niet al die lagen over elkaar heen gooien. En dan val ik dan toch weer terug op mijn gitaar. Dus eigenlijk ga ik dadelijk het nieuwe liedje van mijzelf en Alex coveren. Prima, dat lijkt me een fantastisch project. Want het, het, het is al een bijzonder project, dus laten we het nog gekker maken dan dat het al is. Ja. We staan er staan allemaal gekke, uh, bedoel, je, hebt, je zit hier met een laptop... en uh, we zijn er echt al echt een uur bezig met allemaal vage kabels die aan het inpluggen zijn. Zo, dus, uh, wat een mooi project zometeen. Dus hoe heet het liedje ook weer? Maar ik dwaal af. Maar ik dwaal af, zometeen. Dus Arthur Adam, dankjewel Arthur. Columnist betwist. Ondertussen gaan allemaal andere dingen ook nog gewoon door. Het is niet te geloven. Maar Pieter Derks is dus al voor de negende keer onze columnist. Pieter, goedemorgen. Oh. Sorry Pieter, ik zo zomaar een beetje in. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Jee. Um, ja, jouw negende column alweer. Ik, ik hoef je eigenlijk geen introductie meer te geven. Ga je gang. Rino Verpalen is rechter in Haarlem. Deze week werd hij gevraagd, sinds de rechtszaak van Wilders nogal een trend in Nederland. Maar de reden was bijzonder. Hij had een gedicht voorgedragen. Aangezien de 14 vastgoedhandelaren terecht staan voor een miljoenenfraude... het hem toepasselijk daarna een lange zittingsdag een paar eeuwenoude regels tegenaan te gooien. Jantje zag eens pruimen hangen, oh als eieren zo groot. Het scheen dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader het hem verbood. Dan nou moet je mensen die uit het hoofd gedichten kunnen opdreunen in principe altijd wantrouwen. Ze zijn bijna net zo vervelend als mensen die te pas en te onpas met spreekwoorden strooien. Niet zo dodelijk als een buurman die je op een mooie zonnige lentemorgen begroet... met ja buurman, de, de ochtendstond heeft goud in de mond zie je er dan nog maar eens een leuke dag van te maken. Nog erger is het als je daarna besluit een wandelingetje te maken... dan je een weiland gewoon even voor je uit staat te staren... en een nordic wolkende veertiger begroet je met... ja, denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag de oneindig laagland gaan. Dat zijn hele nare mensen. Maar toch voel ik sympathie voor deze rechter. Alleen al het feit dat de verdediging zo boos werd van die paar regeltjes betekent dat hij de vinger blijkbaar toch op de zere plek had gelegd. Met altijd is Kortjakje ziek had hij ze niet zo op de kast gekregen. Het bewijst maar weer eens hoe krachtig woorden kunnen zijn. Bovendien kan dit land volgens mij wel een beetje poëzie gebruiken. We zijn zo serieus de laatste tijd. Bij het aankondigen van de bezuinigingen bij Defensie met 6000 ontvagen had Hans Hille zich bijvoorbeeld best eens van zijn menselijke kant kunnen laten zien met een paar troostende dichtregels. Ik dacht zelf aan Van Salis. Niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Zo'n minister moet net als de rechter objectief zijn, maar wat mij betreft mag daar best wat gevoel bij. Vrijdag besloot minister Leers dat de Afghaanse Sahar hier mag blijven. Maandenlang is hij bezig geweest met rapporten, procedures, adviezen, formulieren en rechterlijke uitspraken. Terwijl het eigenlijk natuurlijk gewoon een heel simpel geval was. Een meisje van 14 dat hier graag wil wonen. Ik snapte vanaf het begin nog niet waarom dat nou zo ingewikkeld moest zijn. Vorig jaar hadden we een meisje van 14 dat hier juist heel graag weg wilde. Die heeft een zeilboot gepakt en die is vertrokken. Dus als we die twee nou gewoon voor elkaar hadden ingeruild, was er volgens mij niks aan de hand geweest. De rijmende rechter Rino verpalen is van de zaak gehaald. Volgens de wraakingskamer had het citeren van het gedicht in feite geen enkele functie. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is namelijk precies de kern van wat kunst is. In feite geen enkele functie. Rembrandt had de nachtwacht ook niet kunnen schilderen... en gewoon een rolletje latex van de gamma kunnen pakken... dan was hij een stuk sneller klaar geweest. Maar ik ben blij dat hij het niet gedaan heeft. Ook politici roepen tegenwoordig nog wel eens dat kunst geen functie heeft... en dit land alleen maar geld kost, maar ik heb het er graag voor over. Bovendien wist Jantje al, aan een boom zo volgeladen... mis men een, twee pruimen niet. Dat was de column van Pieter Derks. Op de achtergrond hoor je Arthur die druk bezig is met uh, nog één keer dat ene liedje... Te repeteren het wordt een gek project zo meteen gaan we er allemaal over vertellen hoe dat in elkaar steekt met de kliks en dat soort dingen en zo als je van muziek houdt moet je zeker blijven luisteren uh, maar ja wil jij die column van Pieter Derks nog, uh, nog een keertje horen jij mag het beslissen of hij naar de tiende keer gaat dat zou echt ik bedoel het is nu al het is, hij is nu al recordhouden, maar tiende keer zou mooi zijn 4-7, apenstaat bnn.nl dus 47 7 at bnn.nl of jij vindt dat Pieter Derks gewoon nog een keertje door Today moet gaan I don't feel like doing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 Ik ben een fan van Lieke. Jij niet? Uh, nee. <laughs> <laughs> okay. um, even kijken hoor. Um, we, we, we, oh ja, we gingen het hebben over asperges. Misschien heb je er helemaal geen zin in een asperge op dit tijdstip. Maar toch komt het asperge eraan. Twan Willems is asperge kweken. Goedemorgen. Mooi. Oh, yeah. Goedemorgen, Twan. Ja, is het, uh, begint het al een beetje te kriebelen? Het uh, begint te krippelen, het is al uh, volop aan de gang, ja. Ja, maar het, t, officieel begint het toch pas donderdag? Ja, dat is uh, een een, een, een eigenlijk die uh, jaren ingezet is, maar uh, de asperge is eigenlijk al uh, een aantal weken uh, aan de gang door het vroege voer, ja. Oké, okay. en, uh, en, uh, uh, want ik zie inderdaad op de als ik op de markt kom, dan zie ik nu al wel asperges liggen, maar dan denk ik van ja, die ga ik nog niet kopen, want het seizoen nog, is nog niet begonnen. Nee, maar het seizoen uh, uh, hangt er een beetje vanaf van, uh, van uh, het voorjaar. Mm -hmm. Heb je veel, uh, veel zoninstelling. Ja. dan uh, begint hij vroeg. Oké. Okay. Want de asperges weer te groeien aan de hand van de temperatuur die je in de grond krijgt. Oké, okay. dus, dus, dus hoe uh, warmer het voorjaar is, hoe sneller de asperges klaar zijn eigenlijk. Ja, dat ja. klopt. En hoe druk is het dan nu bij jullie uh, op de zaak? Is het dan uh, continu steken en steken? Nu komen er Nu vanmorgen beginnen we met 40 mensen beginnen we asperges te steken. Van ja. Vanmorgen al. Nu vanmorgen, ja. Ah, ja. En hoeveel gaat er dan doorheen? Want uh, ik neem aan dat uh, de asperges zijn populair, toch in Nederland? Ja, een pa paar duizend kilo uh, per dag. Een ja. paar duizend kilo per dag? Alleen bij jullie? Ja. Bij Jans, ja. Ah, okay. Lus je asperges ja, ja. lieken? Ja, ik, ik vind het heel lekker. Maar we hadden thuis altijd een beetje ruzie over. Ja. Want um, ja, je hebt dan de asperges, de ham, de eieren en het boter. Hè? Dat is gewoon een beetje het standaard recept Ja, volgens, ja, mij. Ja, volgens mij wel. En mijn vader die legt dat altijd heel mooi zo naast elkaar neer. En dan maakt hij er een hapje van. Ja. En het eerste wat ik altijd doe is alles door elkaar snijden. <laughs> en dan door elkaar husselen. En dan zei hij oh dat kun je toch niet doen. Maar ik vind het altijd lekker. Oké. Okay. En Van, wat is het beste asperge recept? Nou, het, het, het traditionele is een lekker sucsje ja, met ham en eiden, dat is toch nog altijd uh, het recept uh, voor uh, asperges. Ja. ja, en dan moet je hem dan zo door elkaar heen hustelen, zoals Lieke doet, of, uh, of wel nee, even secuur nee, eten? een beetje apart of weet Ja, niet prak, hè? Het is, uh, het is Nee, geen, uh... nee geen, geen prak, prak voor <laughs> <Ja. laughs> Hoe uh, lang zijn jullie nog bezig met het steken van de asperges? Want uh, het uh, seizoen is op een gegeven dag. moment ook weer voorbij, hè? Ja, euh, officieel euh, stopt het te doen euh, met finjant en dat is 24 juni. En waarom is dat altijd zo, waarom is het zo secuur, die ene datum dat het is afgelopen? Nou, de, de aspergeplant is een uh, meerjarige plant ja. en die heeft uh, tijd nodig om te herstellen. Dus uh, is er een datum gezegd van uh, 24 juni mm -hmm. en dan gaat de plant doorgroeien en dan gaat die nieuwe, nieuwe energie opbouwen. Voor het volgende jaar. Oké, okay, dus je moet eigenlijk wel stoppen met steken, want op een gegeven moment is die plant gewoon op. Je moet weer ja, bijgroeien. Ja ja, ja, ja, En als je dan doorgaat, dan, uh, dan steek je de plant helemaal, uh, helemaal zover uh, uit zijn energie, zijn. maar. Dat je vorig jaar geen kracht meer krijgt voor nieuwe asperges te maken. Ja. Wat ga je vanavond eten? asperges, natuurlijk. Asperges soeper, dat is ook lekker, hè? Ja, ook heel lekker. Twan, ik wens je succes de komende uh, nou, maanden nog met het steken van je asperges. En, uh, en ik ga ervan genieten. Prima, dankjewel. Dankjewel hè. Wel, hoor, hoi. no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.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 Ik zag ineens staan, Bill Withers komt uh, kom naar Nederland, komt naar Carré. En toen dacht ik, oh, fantastisch, daar moet ik bij zijn. En toen bleek het een, een, een optreden te zijn, een concert voor Bill Withers. En hij komt hier wel langs, hij komt ook naar Carré. Alleen dan gaan andere artiesten, zoals Ryan Shaw en Ruben Heijn en Benjamin Herman... die gaan dan uh, liedjes spelen van Bill Withers. En Bill Withers gaat er dan naar kijken. Want hij is zo'n groot artiest, hij hoeft eigenlijk alleen nog maar te kijken. Maar goed, wel vet om erbij te zijn. De voorverkoop van dat hele optreden is gisteren begonnen. BNN. BNN, BNN, BNN. 4-7. Luc Ikink. Arthur, goedemorgen. Ja, goedemorgen weer. Ja, we hoorden je net al met Happy Hangover. prachtig liedje. Maar eh, het draait natuurlijk vandaag deze ochtend maar om één ding. Uh, uh, het plaatje wat jij hebt gemaakt. De afgelopen weken heb je kunnen horen hoe wij van het programma 4-7... een liedje aan het maken waren. Nou ja, eigenlijk ben jij dat gewoon aan het doen. Wij doen eigenlijk niks. Ik bedoel, even, het is de hele tijd bij jou geweest om wat dingen op te nemen... Maar jij hebt alles gedaan. Bij niks. Het, uh, het, het schrijfproces van het liedje zelf, uh, daar klopt dat wel voor. Ja, precies. Uh, Evert heeft, uh, heeft een, uh, kwam een, een meneer tegen, Alex, een zwerver was dat. En uh, die was wat aan het spelen en wat aan het dichten. Even heeft het opgenomen en is ermee naar jou toe gegaan. En uh, dat waren dan fragmenten, ja, die waren vrij ruw, hè, toch? Uh, ja, inderdaad, uh, gewoon gedichten waarvan ik niet alle regels kon verstaan. En uh, uh, blues liedjes uh, dat was een beetje de samenvatting. En dan allemaal fragmenten van ongeveer een halve minuut. Ja. En uh, wel, wel een duidelijk uh, eigen signatuur van hem. Uh -huh. Maar niet onderling heel, heel erg een eenheid. Dus ik heb daar zelf wat uh, uit moeten selecteren, knippen en plakken. En vond je het moeilijk? want Had je het idee van nou, hier kan ik wel wat mee? Of, of was het toch wel vrij lastig nog? Nou, uh, dat idee, hier kan ik al wat mee, dat, ja, dat heb, ik, heb ik al vrij snel. Ja? Want, ja nee, goh, uh, de beperking maakt de, uh, de keuzevrijheid ook wat beperkter. Mm -hmm. Dus uh, dan weet ik ook vrij uh, sneller waar ik naartoe wil. Oké, okay. en waar gaat het liedje uiteindelijk over? Want waar, waar gingen de gedichten en de, en de liedjes over? Um, nou, de gedichtjes en de, uh, en de liedjes die gaan... Uh, nou, de, de liedjes die waren redelijk... Uh, Vlak in de zin van eentje ging over een, een machinist en een conducteur, die een oude zeur was. Een hmm. machinist die wel graag mensen hielp. Maar er zaten ook wat gedichten bij van: uh, uh, Ja, het zit allemaal tegen, maar ik wil het wel graag positief blijven inzien. Okay. En, en uh, mensen werk je aan alle kanten tegen, maar je, ja, je zult toch echt door moeten. Ja. En die vibe heb ik geprobeerd ook uh, zelf te vangen. Ook uh, in de zin van: het, het, het zwerversleven lijkt me belachelijk zwaar en helemaal niet leuk. Maar als je er één keer in zit, zoals elke lotsomstandigheid... Ja. Uh, je kunt hem maar beter omhelzen dan uh, alleen maar ongelukkig erover voelen. En dus... Ik heb het idee dat hij dat heel expliciet ook deed. En dat heb ik geprobeerd in een liedje te vangen. Dus het is, het is een, een liedje waar, waar het leven in zit, maar wat wel nog positief is. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja de, de, dan, dan maar de nadruk op de zelfgekozen vrijheid... ondanks alle zware dingen die daar dan ook aan hangen... Ja. Uh, is het toch inderdaad uh, optimistisch. En ik gebruik dus ook, of ik heb zijn uh, teksten ook gebruikt. Dus hij, uh... Ja, hij zit er zelf ook in. Hij zit er zeker zelf ja, in. En ja, en dat is allemaal, wordt allemaal met fragmenten gedaan. En volgende week dan horen we hoe dan de uiteindelijke afgemixte versie is. Dat wordt een heel bijzonder uh, lied volgens mij. Want het zit vol met lagen en weet ik voor wat. Nu moet je hem live spelen. Hoe ja. ga je dat doen? Want je hebt, je hebt een, een laptop voor je snuffert. Ja, um, ja, hij is natuurlijk opgenomen. Yeah. Uh, van die opnames uh, heb ik ook voor de, uh, voor de studioversie... heb ik de fragmenten uitgezocht en waar hij dan daar uh, zijn rol in moet spelen. En dat moet bijvoorbeeld niet zijn op het moment dat ik aan het zingen ben... dat hij er doorheen praat. Yeah, yeah. Dus dat moeten we dan een beetje afwisselen. Dus Hij zit tussen mijn teksten door, uh, hij zit in een instrumentstaalstuk... draagt hij een gedicht voor en hij heeft gitaarfragmenten... en die, uh, die laat ik ook af en toe zeg maar, zo erin en eruit komen. En dat heb ik uh, allemaal op maat gemaakt. Maar dan is het dus wel de bedoeling dat ik het liedje precies volgens een bepaald tempo speel. En daarom heb ik dus ook nog op mijn kop een uh, metronoom. En dan is het de bedoeling dat jullie die niet horen. En dat is dat uh, gedoe met die kabels uh, waar we mee bezig waren. Dat ik nou het ja. wel hoor en de luisteraar niet. Nou, volgens mij moet het helemaal goed komen. Ik kan niet wachten. Nog één keer de titel. Maar ik dwaal af. Uw adem Ja, ik heb gevoeld, gezien en ook gedaan. Tranen in de staan. Het begin van een gedicht. Toch weet ik één ding wel. Voel je vrij en sla niet dicht. Dit was echt waanzinnig, had u. Het <laughs> was, was echt fantastisch. dat was echt het meest bijzondere live optreden wat ik ooit heb gezien, omdat gewoon echt van alle kanten kwamen geluiden. Nou, het was echt tof, gek. Fijn. Het was echt heel cool. Volgende Fie. week, dan is hij... Vjoe, uh, <laughs> je bent zelf een beetje opgelicht. Oh, sleten, man. Ja, moeilijk. <laughs> ik vind het heel tof. Volgende week is hij, is hij afgemixt. Dus dan hoor je ook hoe hij zeg maar, dan op de plaat terechtkomt. En dan kom je hem nog een keer laten uh, een keer live spelen? Ik, ik kom of, hem nog gerust nog een keer live spelen. Maar op de plaat is hij dus echt zo anders. Want dit is alleen maar gitaar. En op de plaat is hij gitaarloos. Dus ik heb, ja, zoals ik al zei, <laughs> mezelf moeten coveren. Heel cool. Dankjewel. Leuk dat je was. Fantastisch. Okay. Over een paar weken dan, uh, wil ik je graag... Nog een keertje zien en dan uh, speel je nog een keer een, een liedje van jezelf. En uh, top, dankjewel. Uh, dat was Arthur Adam. Lachen zeg. Twee weken geleden was daar de start van uh, weer een nieuw Formule 1 seizoen. Alles tot dan vooraf weer aanwezig. Remsporen, grindbakken, ultrasnelle pitstop. En ook vandaag kunnen we er weer volgens zitten. Om 10 uur begint die race 2, de Formule 1 van Maleisië. Aan de telefoon Arjan Hoefhakker, verslaggever voor f1today.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Dag. Ja, vorige week de stad van de Formule 1. Wat is er allemaal gebeurd? Heb je het uh, goed kunnen volgen? Ja, uiteraard. Ik heb weer voor de tv gezeten. Um, het, was een, uh, het was een spannende race natuurlijk. Hè? Nou, uh, uh, Sebastian Vettel heeft daar uh, de overwinning gepakt mm -hmm. met uh, best wel veel dominantie. En de verrassing in die race was eigenlijk wel uh, Vitaly Petrov. Hij rijdt voor uh, Lotus Renault, dat is een Rus. Yeah. En uh, hij had een hele bijzondere, uh, ja, bijzondere race. Hij uh, kwam als derde op het podium. Dat was eigenlijk wel het bijzondere aan, uh, aan, aan die race. En zijn teamgenoot uh, Nick Heidfeld, ja, die, uh, die had wat pech. Die werd aangereden. Die had een uh, wat zwakke race. Had, had zich ook uh, buiten, ja, buitengewoon slecht gekwalificeerd op de 16e plek. Yeah. En, uh, nou ja, dus die zat er niet erg goed bij. Dus de druk uh, ligt nu wel op Heidveld uh, dit weekend. Um, ja, dus uh, dat, was, uh, dat was eigenlijk het meest opvallende aan die race vorige week. Ja, en, en het is sowieso een, een bijzonder Formule 1 seizoen. Er zijn al, een aantal nieuwe regels, hè? Ja, ja uh, wat nieuw is dit jaar is een beweegbare achtervleugel. Dat noemen ze in de Formule 1 een drag reduction system. Ja. Um, nou, daar komt erop neer dat, uh, dat uh, de achtervleugel op het rechterstuk naar beneden klapt. Um, en daardoor gaan die auto's op het rechte stuk uh, ineens veel sneller. Dat uh, kan zo'n 15 km uh, per uur schelen, omdat er dan minder luchtweerstand is. Dus als er dan een Formule 1-auto achter een andere Formule 1-auto rijdt en uh, hij klapt, uh, die achterste auto klapt zijn vleugel naar beneden, mm -hmm. dan kan hij makkelijker inhalen. Dat is dus een, uh, een nieuwe regel. En verder zijn er nieuwe banden gekomen. Dat zijn de Pirelli-banden. Vorig jaar werd er nog uh, gereden met Bridgestone-banden. Maar die Pirelli-banden hebben een enorm hoge slijtage. Yeah. Dus ik verwacht ook dat uh, vandaag ontzettend veel pitstops worden gemaakt. Misschien wel uh, per auto drie tot vier pitstops. Huh. Nou sowieso natuurlijk spectaculair. Want als er een auto naar binnen gaat, uh, dan is het spannend waar die dan weer op de baan terecht komt. Of het allemaal tijdens die pitstop ook goed gaat... Uh, en dat, uh, die, die regels ja, die zijn eigenlijk allemaal geïntroduceerd om uh, de spanning nog wat uh, hoger te maken. Ja, dat werkt wel ja. volgens mij, want uh, je klinkt heel enthousiast. Ja, ik ben enthousiast over de formule 1 altijd. Ja, maar ja. Ook, over, ook over die nieuwe regels. Want uh, ik kan me ook voorstellen dat, je, dat er soms te veel regels kunnen zijn... en dat het allemaal wel heel erg uh, gereguleerd gaat. Nou, valt wel mee. Ik vind dit wel een goede regels. Die, uh, die nieuwe Pirelli-banden die, uh, die slijten enorm. En, en wat je dus in Maleisië vandaag gaat zien, er zijn enorme hoge temperaturen. Uh, dus dat wordt echt een uitsputtingsslag voor die banden. En ook voor de coureurs trouwens. Uh, de, nou ja, die hele race is overigens een aanslag op het lichaam van zo'n coureur. Want uh, die moeten liters water drinken. En al die liters die verliezen ze ook weer tijdens die race. Omdat het daar zo ontzettend warm is. Het is echt een uh, tropisch klimaat uh, daar in Maleisië. Ja. wat je ook uh, vaak ziet in Maleisië is trouwens dat daar van die monsoonregens uh, zijn. Dat zijn niet zomaar regenbuitjes zoals we ze <laughs> nee. kennen. Maar dat zijn... Sorry? Ja, nee, ga verder. Ja, nee, dat zijn echt van die, van die stortbuien. Er komt het water met bakken uit de lucht. En ik zit nu even voor mijn laptop. En als ik dan de internationale weersvoorspellingen zie, dan zie ik dat het uh, ja, vanmiddag uh, in Maleisië, lokale tijd 5 uur, dan wordt die race verregen. Verreden, uh, dat het dan ook uh, kan gaan regenen. En dan wordt het uh, ja, wordt altijd heel erg spannend. Um, ja, Jos Verstappen heeft toen in 2001... Uh, dat is natuurlijk een beetje Nederlands trots in de Formule 1 van de afgelopen jaren... Ja. had daar zijn allermooiste race oh, in ja. de regen. Ja. Um, dat was een hele bijzondere race. In de eerste bocht hadden die al negen man in. En toen kwam er dus inderdaad zo'n monsoenregen. Met, uh, met bakken kwam het water uit de lucht. Um, en toen lag uh, Jos Verstappen op een gegeven moment op een tweede plaats... Uh, en dat was heel bijzonder, want hij reed in een uh, Arrows. En dat was eigenlijk gewoon een zeepkist ja. van een auto. Dat was een een was dat? Van... Ja, dat was een prutauto. Hij <laughs> zag er overigens wel mooi uit. Een mooie oranje auto. Nou, dat vinden we als Nederlanders natuurlijk wel leuk. Ja. Maar dat, dat was een zeepkist van een auto. Maar wat je dan in de regen ziet, en dat zou maar vandaag zo ook ineens kunnen gebeuren... is dus dat de mindere wagens en de mindere coureurs... die normaal gesproken onder normale omstandigheden... niet aan de top van het veld kunnen komen... dan in één keer in de regen toch min of meer ja, bijna letterlijk en figuurlijk boven komen drijven. Mm -hmm. Maar Jos Stappen lag heel erg lang op de tweede plek. Uh, mannen als Michael Schumacher en uh, Mika Hakkinen, niet de minste in de Formule 1, ja, die konden gewoon rondenlang niet uh, langs hem heen. En uh, uh, ja, dat was een grote stunt. Maar helaas, die Arrows, het was een zeepkist, zoals ik al zei, die had een hele kleine tank. En uh, voor het einde van de race, uh, het leek erop dat Josse Stappen misschien wel een podiumplek ging halen, of in ieder geval heel veel punten. Uh, ja, moest hij toch een paar rondjes voor het einde naar binnen om, uh, om bij te tanken. En toen viel hij uh, ja, net buiten de punt op de zevende plaats. Spektakel was het wel en uh, dat gaan we misschien vandaag wel weer krijgen uh, bij uh, de Formule 1 van Maleisië. Uh, ik wens je veel plezier met kijken en dan uh, spreken we elkaar later weer. Ja, dankjewel. Dankjewel Arjan Hoefakker van f1today.nl Nou, tot een mooie week met veel comedy. Even kijken hoor. Want op uh, 22 april, ik even kijken wanneer het nou precies is. Joh. Ah, dit duurt nog wel eventjes. Maar dan is de roast van Donald Trump wordt uitgezonden. Jeroen Pater, stand-up comedian en groot fan van die roast-serie. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Ja, wat is dat? The roast of, the roast of. Ik hoor het alleen maar. The roast of, ja, het is een uh, bekende celebrity die uh, wordt eventjes in, de, uh, zeg maar in het uh, zonnetje gezet door uh, andere celebrities die hem uh, vijf minuten lang uh, onder beurt gaan afzijken. Aha. Is uh, wat het is. Afzijktelevisie ja. is het. Ja, en daar zijn de Amerikanen erg goed in. Maar wat is er dan zo leuk aan? Want het, het kan ook heel negatief zijn en juist, juist niet leuk. Ja, je hebt wel eens dat iemand uh, niet zo heel erg goed doet, maar ja, het leuke is dat die uh, celebrities eigenlijk zelf, uh, dat zijn vaak toch wel mensen die uh, over het algemeen wat geliefder zijn en uh, toch wel een beetje zelfspot hebben. En uh, ja, die kunnen er wel wat hebben. Mm -hmm. En het is ook een soort van uh, uitdaging toch om daar te zitten en dan te kijken of je al die shit over je heen kan, kan, uh, <laughs> ja. kan handelen. Maar uiteindelijk, uh, op het eind mogen ze zelf ook uh, hun vijf minuten pakken en uh, dan een zegje doen. Maar ik bedoel, dit zijn grote sterren, Donald Trump is niet de minste. Waarom doet hij hier aan mee? Ik bedoel, dit, dit, hij kan dit toch ook gewoon niet doen? <laughs> ja, ik vraag me eigenlijk ook af. Ja, hij wil president worden, van Amerika. En hij denkt op deze manier, krijg ik wat sympathie uh, misschien. Of ik laat ik een kans zien van mezelf die mensen niet kennen. Ja. Ja, ik weet het eigenlijk niet uh, waarom, uh, ja, het, het zou wel allemaal stemmen te binnen zijn denk ik. En krijgen ze hier uh, geld voor? Dat weet ik niet. Ik weet niet, uh, ja. Donald Trump waarschijnlijk wel. Ja, <laughs> ja precies. Ja, want die laat zich natuurlijk niet gratis afzeiken. Hij dan... eh, sponsort het waarschijnlijk, het <laughs> programma. Ja, precies. De, de, de, nu, nu zijn de mensen die dan de persoon gaan afzeiken ook niet. Tenminste, dat zijn grote, grote comedy-sterren uit Amerika, toch? Ja, nou, comedy-sterren niet alleen. Je hebt ook uh, Snoop Dogg die af en toe meedoet. Uh, ja natuurlijk uh, Seth MacFarlane die het uh, presenteert vaak. Uh, je hebt hier uh, een jongen die zeg maar, de Amerikaanse O.O. Uh, meedoet, die uh, mag Donald, uh, Donald Trump afzeiken. Mm -hmm. Maar uh, dat is ook de enige die uh, heel hard op zijn bek gaat. Maar ik begrijp dat de uitzending nog Nederlandse uh, televisie moet komen. Ja, want ja, jij hebt hem al gezien in Amerika, begrijp ik. Nee, ja, de, <laughs> je kunt hem op YouTube ja. ah, ja. ja, nee. dus krijgen. Uh, ja, is zeker. Ja, hij zat al online. Ja, is hij uh, is hij leuk? Hij is erg goed, ja. ja. Omdat ook uh, Donald Trump is gewoon een beetje een uh, rare gast is dus een miljoen of een biljonair eigenlijk. En uh, ja, dat is sowieso de situation, uh, zo heet dan, dat is dan bijnaam van, uh, van een van die jongens van Jersey uh, Shore. hij gaat ontzettend hard op zijn bek. En uh, die wordt continu wordt hij aangepakt door die comedians, want hij is gewoon geen grappen maken. Yeah. Gewoon, uh, en je ziet als je geen zelfspot hebt en geen gevoel voor humor, dan heb je niet in de gaten wat je overkomt. Dus hij wordt echt uh, links en rechtsom wordt hij neergehoekt. En uh, je ziet hem ook steeds verder wegzakken. En op een gegeven moment uh, dan denk je dat hij echt gewoon kwaad wordt en. Uh, weg gaat lopen, maar dat is, uh, is nog net dat gevoel dat je weet dat moet blijven zitten. Maar het is gewoon zo'n heerlijk gewoon, gewoon sterren die elkaar afzijen en erom ja, te lachen. Hoe, hoe, dat, uh, als ik even mee. mag onderbreken, hoe moet je dan? Uh, wat is nou als ster dan de beste manier om erop te reageren? Moet je, moet je de hele uitzending een beetje meelachen? Moet je, je laten komen? Te reageren of zo, of er tegenin proberen te gaan? Wat, wat, nee, hoe kom je er als sterk vanaf? Je moet er gewoon lekker over je heen laten komen. Kijk, zoals Riesel Verdonk in Nederland bij Gehakdag ook geprobeerd heeft... Ja. Uh, dat was het programma week wat week wat hier op uh, Gehakdag was uh, gebaseerd op The Roast, hè? Ja, precies. Ja. En ja. die zegt Verdonk dat hij er moeite mee had en dat hij een beetje moest slikken bij de harde grappen en uh, met een droge vagina en dat soort dingen. Dat is redelijk stevig. Ja. En dat word, uh, ja hier zijn, zijn geen bad voor de mond. Echt, het is, dat is soms gekregen. zo grof in Amerika. De roast ja, is echt. Ik heb de roast van Pamela, Pamela Anderson gezien. Dat was echt zo ontzettend grof. Gewoon pijnlijk grof, bijna. Ja, ja zolang, zolang ze zelf op het einde de kans krijgen om terug te pakken. Dan zie je toch een soort van. Uh, ja, of hoe sportief ze de man kunnen gaan. Ja, op een of andere manier kunnen de Amerikanen wat hard om zichzelf lachen. Ja. Je ziet door de Nederlandse versie zie je toch dat de celebrities. Uh, ja, dat zijn wat minder geliefde personen, wat minder bekend. Maar dat die toch moeite mee hebben. En op het moment dat die celebrities er gewoon pijnlijk gaan kijken. Dan wordt het een hele chante vertoning. Terwijl ja. je gewoon hartelijk meelacht en gewoon sportief bent. En af en toe terugroept, dan, uh, dan kan het heel erg leuk worden. Maar er zit een hele fijne lijn tussen gênant en tussen uh, leuk. Een bijzondere serie is het, The roast, of, The roast of Donald Trump, is 22 april te zien op Comedy Central. Uh, en ook al op YouTube horen we net dus waarom zou je eigenlijk <lacht> naar Comedy Central gaan kijken. Nog? Nee, dat is wel leuk, want dan zie je het in zijn geheel, zonder reclames ertussen en zonder dat je telkens hoeft te bufferen. Dat is ook wel grappig natuurlijk. Toch? Ik, uh, ik zou zeggen, ga lekker kijken. Ja, en, maar, ik hoor uh, al kijk, uh, kijk, uh, je, het, het, op, je het, het lang met gezien met op YouTube. <laughs> Dankjewel, Jeroen. En uh, tot later weer. Ja, graag gedaan. Doei. Van uh, de ene Jeroen naar de andere Jeroen. Jeroen, ja. snel, goedemorgen. Goedemorgen. Zo meteen. En dit is de zondag. Wat gaan jullie doen? Nou, we hebben een gast die uh, had al op zijn twaalfde een pistool. Lijkt ineens heel actueel te worden. Ja. Heeft uh, mensen overvallen. Dat was in New York. Later is hij uh, verhuisd uh, naar Nederland, naar uh, Rotterdam. Jonathan Martinez uh, uiteindelijk heeft hij toch in de gevangenis uh, zijn leven gebeterd. Kreeg gratie van koningin Beatrix. En helpt nu uh, jongeren in Rotterdam rondom het Zuidplein uh, om op het rechte pad te blijven. Dat zometeen. meteen. En dit is de zondag. Uh, Lieke, uh, goed weekend. Dank je, jij ook. Eerst een losse tweet en dan snel een stuk of acht tweets.